AMB Verkeersinformatie. Veel vertraging op de A58, Eindhoven naar Tilburg. De rijbaan is dicht na een ongeluk met meerdere auto's tussen Best en Oorschot. Volgens Rijkswaterstaat gaat dat waarschijnlijk nog twee uur duren. Het verkeer in de afsluitingen in de file, zes kilometer staat er nu, wordt er mondjesmaat langs geleid. Maar het is echt verstandiger om om te rijden via Den Bosch over de A2 en de A65.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 Twee dingen, zei Joop er uh, nou altijd? Er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot. Twee dingen. Twee dingen. Margriet Rijntjes. Een heel goede avond. Straks ontvang ik Ernst Veen. Hij is de oudste directeur van de Nieuwe Kerk in Amsterdam en de Hermitage. We gaan praten over zijn liefde voor het vak... en het afscheid van zijn musea na 30 jaar. Maar eerst Rutte en Obama... Want over precies een half uur betreedt premier Rutte voor het eerst het Witte Huis... voor een gesprek met de Amerikaanse president Obama. Rutte en Obama. Twee mannen die allebei goed kunnen communiceren. Maar hoe kunnen zij nou het best hun boodschap overbrengen? Nou, mijn eerste gast vanavond is Floor de Ruiter. Hij is expert op het gebied van organisatie en communicatiecultuur. En met hem wil ik het hebben over Rutte en Obama. Goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, die voorgangers van Rutte, heb ik begrepen, waren allemaal doodzenuwachtig. Ja. Zou u in hun schoenen willen staan? Ja, dolgraag. <laughs> ja? Ja, dus natuurlijk uh, Obama en Rutte. Obama is natuurlijk een great communicator. En wat een great communicator doet, is dat hij, dat hij naar je luistert. En wat is er nou heerlijker dan dat je een half uur, heb ik begrepen... dat je met de president van Amerika mag praten... terwijl hij gewoon naar je luistert en dat je echt een goed gesprek hebt. Wat zou u willen zeggen, trouwens? Um, <tie> Nou, ik, uh, ik, zou, ik zou honderd uit uh, willen vragen over hoe hij zijn uh, campagne natuurlijk heeft gedaan. Hoe hij zijn echte communicatie uh, doet. Uh, maar ik begrijp dat in het echte gesprek het, dat alles geprotocoliseerd ja, is. en dat er, uh, Ze hebben volgens mij helemaal geen tijd om echt uh, met elkaar een open nee, niks, gesprek te hebben. niks spontaniteit. Niks hè? spontaniteit en er zitten ook nog een hoop mensen omheen. Maar het is uh, vanuit mijn perspectief, met die, met die twee mannen is het een bijzondere ontmoeting. Ja. En zeker na de stuntelaars die eigenlijk hey, Bush en Bokken, uh, en, Bok, en dat zijn natuurlijk allemaal, ja, dat waren niet van die great communicators. En dit is wel een bijzondere ontmoeting in dat licht. U heeft een, een boek geschreven, Value Framing heet het. Dat gaat over leiderschap en uh, communicatie. En daarin zegt u heel simpel gezegd dan... Um, dat een goede leider zich bij een gesprek inleeft... en verplaatst in de ander met wie hij praat. En eigenlijk doet alsof je met die ander aan de keukentafel zit... en een goed gesprek heeft. Dat moet Rutte doen. Ja, dat moeten alle uh, leiders doen en dat doen alle goede communiceerders. Dat is dat je. En niet doen alsof ze aan de keukentafel zitten, maar eigenlijk zich voelen alsof ze met je aan de keukentafel zitten. En wat er aan de keukentafel gebeurt, hè, als je een gewoon goed intiem gesprek hebt. Dan ben je geïnteresseerd in elkaar, dan luister je naar elkaar. En dan komen langzamerhand je beelden bij elkaar en je, en je verhalen. En dan ontstaat er iets moois. Ja. Uit, uit een goed gesprek ontstaat iets moois. Maar moet je je als Rutte aanpassen aan Obama? Of heb je gewoon je eigen boodschap? Hoe werkt dat dan? Nou, ik denk die, die, nogmaals in die, die twee mannen met die vijf minuten... dat, dat, dat, ze, dat ze heel weinig ruimte ja. hebben om te doen. Alsof maar als ze echt, het zou mogen? Als het zou mogen, dan is, het, dan is dat hetzelfde... Wat, nou ja, wat, wat in elk persoonlijk goed gesprek gebeurt. Je verdiept je in de ander. Rutte in Obama en Obama in Rutte. En dan, ja, en dan ontstaat er iets wat ze van tevoren niet hadden gedacht dat er zou, uh, dat er zou gebeuren. Dan ontstaat er echt contact. En dan, ja, dan en uit een goed gesprek komen de mooiste dingen voort. Maar je moet je verdiepen in de ander. Dat is het begin. Ja, want deze heren staan bekend om het feit dat ze goed communiceren. Wat ja. kunnen zij? Wat doen zij dan zo slim? Is dat het verplaatsen in de ander? Wat ze nodig hebben als het ware? Ja, dat is dat ze... Um, het, een, het goed communiceren, het goed uh, spreken voor je mensen... dat is eigenlijk dat je goed naar ze luistert. Dat begint, hè, wij, wij associëren goed communiceren... vooral met bevlogen verhalen houden... en je eigen, je eigen verhaal maar uh, proberen over de bühne te brengen. Maar eigenlijk gaat goed communiceren over goed luisteren. En als je goed luistert en de, en de, de, de, de behoeften en de emotie van de mensen... tot wie je spreekt, als je dat goed weet te verwoorden... Mm -hmm. en zo de verbinding legt, dan ontstaat er, nou, net als aan de keukentafel... echt een gesprek... En dat, dat is een kwestie van inlevingsvermogen. En daardoor, doordat je het gevoel hebt dat er naar je wordt geluisterd... Daardoor ontstaat een echt goed gesprek en een echt goede speech. En een echt goede toespraak. Maar is het zo dat je je echt moet verplaatsen in die ander wat hij wil horen? Of heb je ook nog authenticiteit? Heb je gewoon je eigen verhaal? Nee, maar dat is net als aan de keukentafel, om ja. weer terug te komen. Het gaat, daar ga je ook niet de hele tijd zeggen wat de ander per se wil horen... om hem naar de mond te praten. Nee. Je verdiept je in de ander waar hij zit met zijn hoofd... waar hij zit met zijn gedachten, waar hij zit met zijn leven. En dan... Hoop je dat die ander zich ook in jou verplaatst? En dan ontstaat er een verbinding. Dan ontstaat er een, een, een iets gemeenschappelijks waarvan je denkt: hé, hey, dat is een bijzondere ontmoeting of een ontdekking wat wij met elkaar delen. En vanuit dat delen, vanuit wat je met elkaar deelt, wat je allebei spannend vindt of opwindend, daar ontstaan nieuwe ideeën en nieuwe plannen. Ja, eigenlijk kort gezegd: een beetje slim aanpakken ook gewoon zo'n gesprek, hè? Nou, dat is slim. Het is gewoon: het is echt een pleidooi, wat mij betreft, het boek ook voor inlevend leiderschap. Het begint gewoon met goed luisteren. Echt geïnteresseerd zijn in de ander. Niet als een trucje of als iets slimheid. Maar gewoon luisteren naar wat de, wat de ander belangrijk vindt. En dat kan één persoon zijn, maar dat kan ook een heel publiek zijn. Ja, precies. Het kan degene zijn die tegenover zit in de overholvers. Ja. Ja. Of bijvoorbeeld het volk. Ja, precies. Waar heeft het volk behoefte aan? Ja. Want Obama. Laten we daar eens even mee beginnen. Die twee mannen die nu bij elkaar ja. zitten straks over een ja. half uurtje. Um, laten we eens even luisteren naar een stukje van een toespraak van Obama. We shall overcome. Yes, we can. We are the ones we've been waiting for. Ja, Obama hier hè, in gesprek ja. met het volk, als het ja. ware. Wat wilde die? Wat nou, wilde hij uitstralen? Wat hij die, wat die doet, en, en ik vind het een fantastische spreker... Hè, dat uh, het is iemand die ons ook allemaal wel aanspreekt... dat is dat die, hij, uh, hij reageert op een behoefte die er is. En de, uh, in Amerika, in het land van de American Dream... Van het, van, het, van het verantwoordelijk zijn voor jezelf, van het ondernemerschap... van, de, van, de, van, het, van, het, van het voorwaarts gaan... Legt hij er iets nieuws bij, iets wat voor Amerika nieuw is, en dat is dat we gemeenschappelijk verantwoordelijk zijn uh, voor dingen. En daarom zijn dit van die prachtige citaten ook. Het is niet ieder voor zich, en probeer er de beste van te maken, maar nou, we are the ones we have been waiting for. Wij zijn het met elkaar die het, uh, die het moeten doen. En hij raakte daarmee een snaar in de Amerikaanse samenleving, en waarvan wij het toch allemaal niet hadden gedacht dat hij, uh, dat hij president uh, uiteindelijk zou worden. En hij heeft het gered met zijn speeches, ja. door, die, door het gevoel te raken: ja, er is meer dan alleen maar voor onszelf uh, gaan... Uh, verbinding. Hij legde verbinding in de behoefte die Amerikanen hadden om verder te gaan... dan alleen maar het eigen belang en het voor zich en de economie. En, uh... ja. en hij heeft dat dus goed aangevoeld. Hij heeft ja. gedacht, waar heeft dat volk behoefte aan? Geluisterd naar het volk ja. en gedacht, er is behoefte aan verbinding. Ja. En als je dat kan, de goede sprekers, hè, die, weten, die reflecteren eigenlijk... De, ja, met een ingewikkeld woord, maar de collectieve emotie... die voelen ze aan en die, en die verwoorden ze. Dat is eigenlijk wat, wat, wat goede leiders en goede sprekers uh, doen. Ze voelen die emotie aan, ze verwoorden hem... en ze geven daarmee uh, ja, uh, een bodem voor een boodschap... Uh, die ze willen overbrengen ja. en die dan veel beter aankomt. Rutte, want we hebben natuurlijk onze eigen communicator... die heeft ja. natuurlijk ook gesproken afgelopen zaterdag... Ja. op het VVD-congres, Stukkie. Ik ben zelf tien jaar geleden, bijna tien jaar geleden, de politiek ingegaan en ik heb mij steeds voorgenomen me bezig te houden met, voor mij, drie fundamentele vragen. Hoe maken we Nederland sterk en welvarend voor deze en volgende generaties? Hoe geven we mensen vrijheid en verantwoordelijkheid over hun eigen leven? En hoe wordt de overheid een betrouwbare partner, zacht waar het kan en hard als het moet? Oké, okay, wat had Rutte voor ons in petto, het volk? Nou, uh, uh, Rutte is ook een goede spreker. En uh, zou je kunnen zeggen, reflecteert ook goed waar wij behoefte aan hebben. En mm -hmm. in Nederland zijn we eigenlijk... een een hele andere beweging aan het maken. Daar hebben we jarenlang van, van, van verbinding en polderen... en dingen samen oplossen uh, uh, achter de rug. En Rutte brengt eigenlijk een boodschap... die zeg maar, weer teruggaat naar het ondernemerschap... en zegt eigen verantwoordelijkheid en het gaat om economische groei. En uh, we moeten met elkaar zorgen dat, uh, dat, het, ja, dat, het, dat de winkel weer, uh, weer gaat lopen. Dus, uh, het bijzondere eigenlijk aan de ontmoeting van die twee mannen... is dat ze elkaar bijna kruisen. Eh, Obama komt bijna met een... Eh, met een eh, bijna polderachtige boodschap eh, ja, naar Nederlandse Nederland. boodschap. En dan komt zijn kleine neefje uit eh, Nederland komt langs... en die vertelt het verhaal wat eigenlijk de voorgangers van Obama... altijd in presidentsverkiezingen hebben, hebben verteld. Want alle voorgangers van Obama... dat ging altijd over de American Dream en over... Eh, volg mij, want het is goed voor het land... en dan is het ook uh, goed voor u. Ja. U geeft die, uh, die soort speeches, om het maar even zo te zeggen... geeft ja? u een kleur... In in uw boek, dat value framing. Ja. Want u zegt. Um, de, de speech van Obama die gaat over verbinding, die noem ik groen. Ja. En de, de toespraak van Rutte heeft weer een andere kleur. Hoe ziet dat? Hoe, hoe bent u daar aangekomen? Wat, wat is dat voor iets? Dat palet aan kleuren. Nou, dat palet aan kleuren, dat is, eigenlijk, uh, dat is iets wat uh, op allerlei plekken... Hè? Dat, als het gaat over cultuur en over het beschrijven van cultuur... is het altijd heel lastig om dat in woorden te doen... want het krijgt al snel een, een, ja, een specifieke betekenis. Dus dat doen we eigenlijk, uh, als het over cultuur beschrijven, gaat in kleuren. Dat is makkelijker. En inderdaad, groen is de, is de cultuur, is de, de waarde die we hebben... waar het gaat om verbinden, empathie, uh, samen, uh, samen dingen doen, met, uh, op elkaar gericht zijn... En oranje is de kleur van het ondernemerschap, van het, van het ambitie, succes, resultaat. Wat uh, Rutte dus nu boeken. wil en uitstralen. Wat eigen verantwoordelijkheid, wat Rutte nu uitstraalt. En die kleuren, hè, de, de, de, de, daarvoor heb je de kleur blauw, dat staat voor, uh, voor, uh, voor dingen goed willen organiseren, voor structuur, voor orde. Uh, de kleur rood hè, staat voor. Uh, ja, uh, battelen voor uh, willen winnen, hè, persoonlijk willen winnen uh, van de ander. Zo zijn al die kleuren, al die sociale patronen, die zitten in onszelf. Ja, want bijvoorbeeld Donner, onze minister, die vergelijkt u vaak met dat blauw. Ja. Zo van orde ja. en regelmaat, dat is waar ik voor sta. Daar heeft het ja. volk dan ook behoefte aan ja. in uw ogen. Ja. ja, Donner is wat dat is. Ik ben ook een fan van Donner. Het gaat niet <laughs> over de inhoud, maar ik ben echt altijd geïnteresseerd in hoe ze spreken. Ja. En Donner is de kampioen van de geruststellende blauwe toespraak waarbij het gaat. De orde is hersteld, het komt allemaal in orde, het is zorgvuldig worden gedaan. Emotieloos zal ik maar zeggen. Het de, de, de, goede taal van de functionaris die zijn zaakjes helemaal goed uh, op orde heeft. Ja. U heeft een boek geschreven ja. um, waarin u deze theorie toelicht. Ja. Waarin u ook langs allerlei bedrijven gaat om ze dit te trainen eigenlijk. Ja. Hoe bent u daartoe gekomen? Ja dat is, um, um, dat is al een tijd terug dat boek is echt uh, uh, en die fascinatie verbonden met mijn, uh, hè, met mijn persoonlijke leven. Ik ben uh, uh, ooit uh, in, naar Delft uh, heel technisch opgeleid en van school gegaan. En als uh, reorganiseerder, als manager uh, aan het werk gegaan uh, uh, bij KPN. Um, en ik dacht dat de wereld zo technisch en overzichtelijk in elkaar zat. Ik ben uh, daarna um, uh, ben ik heel erg ziek uh, geworden. En heb eigenlijk de hele andere kant uh, van, het, uh, ja, van het leven uh, door schade en schande ontdekt. En toen kwam ik terug en toen... Bij dat, bij dat technische bedrijf toen zei ik, ik wil iets met mensen. En toen ben ik eigenlijk al snel gebombardeerd tot met allerlei projecten... die gingen over cultuur en organisatiecultuur. En KPN had veel te veranderen in die tijd. Dan heb ik het over twintig jaar geleden. En zo ben ik eigenlijk in contact gekomen met twee mannen... die Eigenlijk uh, twee Amerikanen die rechtstreeks uit Zuid-Afrika kwamen. En die uh, drie jaar lang Mandela hebben geassisteerd, geadviseerd uh, bij de grote verandering. De grootste transformatie in mijn ogen die je uh, kan doen. Een land van de apartheid en, en alle potentiële conflicten brengen. Naar een land waar al die partijen die, uh, in, in een goede harmonie met elkaar uh, leven. En zo ben ik eigenlijk met die... Met die mannen ook uh, aan het werk gegaan in de organisaties uh, waar ik uh, mee bezig was. Want en zij eigenlijk... gingen uit van die kleuren. Zij gingen uit. Dat is, dat is hun uh, model. Dat hebben zij uh, ontwikkeld. Dat vanuit Amerika. En uh, ja, daar kan je wel zeggen dat ik in de loop van de tijd van door deze ben geraakt. En eigenlijk ben ik zo ook gefascineerd geraakt door wat ik wel de allergrootste communicator vind uh, aller tijden. Mandela. Die in, staat is om, die in staat was en is om al die groepen in Zuid-Afrika aan elkaar te verbinden. En hij was een kampioen echt een kampioen in inlevingsvermogen. Hij kon zich inleven in de Inkata, daar, in de stammenwereld die daar leefde... maar ook in de westerse bedrijven in Johannesburg... En je hoort altijd van mensen die hem hebben gesproken... Dat, ze zo, dat, ze zich zo, ja, dat je je zo ontzettend gezien voelt... als je ooit in het publiek bij uh, Mandela hebt uh, gezeten. En Mandela had, was dus in staat om zijn toespraken aan te passen... aan datgene wat de mensen op dat moment nodig hadden om te horen. Precies. Mandela is de grootste inleverer als spreker die je kent. Uh, die je ken. En uh, voor hem is het begonnen als, een, als, een, als iets wat hij onder de knie moest krijgen. Want hij had dat ook allemaal niet uh, op het robben vanzelfsprekend uh, meegekregen. Maar hij heeft dat heel snel onder de knie gekregen... En, het is bij hem eigenlijk zijn tweede natuur uh, geworden. Dank u wel. Interessant. We zijn benieuwd hoe het afloopt hè? in ja. de Oval Office ja. vanavond. Ja. Ik sprak met Floor de Ruiter, communicatie-expert dus... en auteur van het zojuist verschenen boek Value Framing. Dank u wel voor uw komst. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Reintjes. De Nieuwe Kerk in Amsterdam was 30 jaar lang zijn thuis. En de Amsterdamse hermitage was zijn kindje. Ik heb het over mijn tweede gast van vanavond, Ernst Veen. Sinds 1 november directeur af en officieel met pensioen. Meneer Veen, goedenavond. Goedenavond. U zei net, voordat we elkaar hier even zagen, voordat de uitzending begon... ik ben in een rouwfase, is het zo? Ja, het is een beetje een rouwproces. Rationeel <laughs> sta ik er natuurlijk achter. Ik, eh, ik word voor twee weken 65 en het is tijd voor de jonge generatie... Maar het is toch een beetje afgesneden zijn. Dus ik moet er echt aan winnen. De kunst van het loslaten ja. heb ik nog niet onder de knie. En wat mist u als u ochtends opstaat? Oh, eerst een, toch een fantastisch team waar ik zoveel jaren mee gewerkt heb. Zijn met mij. En uh, ja uh, het volgende project. En daar weer naartoe werken. En ja dat, dat moet ik gewoon leren dat het nu anders loslaten. is. Loslaten. Loslaten. Maar dat is een kunst. Ja, zeker. Ja. Daar word je dan 65 voor hè, trouwens. Ja. Om te leren. ja. Nee, precies. Maar um, ja, er zijn, worden natuurlijk cursussen gegeven... voor <laughs> pensioen in zich, ah, dat heeft u alle heb, tijd voor. Dat nu. heb ik dus niet gedaan. <laughs> en, uh, het, het, nou ja, het zal allemaal wel wennen, maar ik ben echt een beetje in een rouwproces. Die nieuwe kerk. Toch maar even terug dan. Ja. Toch maar even in de wonden. Die nieuwe kerk. 30 jaar was u daar de directeur. Elke dag kwam u daar binnen in dat prachtige gebouw. Wat gebeurde er met u als u naar binnen? Nee, Dat is echt een feest. Ik herinner me nog toen ik daar voor het eerst... ruim 30 jaar geleden, toen er sollicitatieprocedure was... en uh, er was een groot bestuur, die hadden zich in vier ruimtes... Verdeeld. Dus ik trok door die kerk en toen zag ik ook hoe prachtig en hoe de lichtinval is. Ik heb altijd gedacht, omdat dat gebouw twintig jaar achter Schuttingen en Stijgers verborgen is geweest, dat het een donkere kerk was. En nu die dertig jaar dat ik er ben, dat ik elke dag toch eventjes doorheen moest lopen. Mijn kantoor is dus tegen de kerk aan. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een voorrecht om daar te mogen werken. Ja. Er waren een heleboel wisselende tentoonstellingen. Hè? Daar was de Nieuwe Kerk natuurlijk bekend om, is ja. bekend om. Welke zult u nooit vergeten? Um, nou, één, je hebt een hele historische toonstelling. Ik heb een toonstelling over Catharina de Grote gemaakt. En daar, uh, dat is natuurlijk één op zelf. Is dat natuurlijk vrij dramatisch, met zo'n mooi opgelost. Dus met de koningin was aanwezig. En toen was er ineens een bericht dat er een bomalarm was. Dus moesten alle 800 gasten in december de dam naar buiten. Nachtmerrie was het. Nachtmerrie. En toen heeft de koningin spontaan iedereen uitgenodigd... in het paleis op de dam, in afwachting tot de kerk weer vrijgegeven werd. Twee uur later werd die vrijgegeven. De koningin is ook gebleven. En terug naar de nieuwe kerk om daar het programma af te handelen. Maar een van de mooiste tentoonstellingen in onze serie Wereldreligies. Toonstellingen over de islam. die in 2000 ge georganiseerd werd. Uh, nu, aanstaande december, 15 december. openen we in die serie Wereldreligies over het Jodendom. Mm -hmm. uh, ja, er, er altijd zijn, ik denk dat ik toch zo'n zo 70 tentoonstellingen. Heb met mijn team al heb mogen werken. Uh, waar je mee bezig bent, die, die zitten dichtst op je hart en op je netvlies. Want wat was daar te zien dat zo bijzonder was? Um, de, de, de, het is verhalen vertellen, de toonstellingen. Dus je krijgt kunstobjecten die echt een beeld geven... over de geïnspireerdheid van kunstenaars... in dit geval uit de islamitische achtergrond... en daar prachtige werken maakten. Nou, en ik vond het belangrijk, ook in de hele discussie in Nederland... over die religie, mm -hmm. dat we ook eens een ander verhaal toonden... Uh, toonden uh, over, over die islam. En dat je daar verrast bent dat uh, er zo'n schoonheid... Uh, te zien was uh, van kunstwerken. Er was een, ook een hele mooie expositie in, uh, in 2007, volgens mij. Uh, verborgen Afghanistan. Ja. Um, even om te beginnen, een fragmentje uit het NOS Journaal van toen. Ja. In het kapotgeschoten Nationaal Museum van Kabul... waar op de muur altijd stond dat een volk levend blijft als de cultuur blijft leven... werden de schatten vorig jaar stukje voor stukje weer in elkaar gepast. Sommige kunststukken zijn wel 4000 jaar oud... uit de tijd dat Afghanistan een kruispunt was van beschavingen. Dit is nomadische bling bling. Ja, dat is het zeker. Ja, te midden van nog 22.000 gouden objecten is deze kroon ook aangetroffen in een van de zes graven van Tilia Tepe. Dat betekent goudheuvel, niet voor niets. Dat is wel duidelijk. Ja, ik herinner me dat dat volgens mij een enorme toestand was... om dat hier in Nederland te krijgen. Ja, ik ben, uh, drie reizen heb ik naar Kabul gebracht. En uh, ja, omdat je zo'n uh, wens had dat om dit naar Europa te brengen. Ik deed samen met de Musee Guimet van Aziatische Kunst in Parijs. Wij mm. zijn beide initiatiefnemers uh, om de kunstschatten die dus normaal in het Nationaal Museum, maar daar natuurlijk ook niet veilig waren... om die naar Europa te halen. En uiteindelijk reist die toonstelling nu nog door de wereld. Hij is in Amerika geweest, hij is nu weer terug in Europa. Um, om daar ook, ook weer een ander verhaal te vertellen... over uh, een land wat nu natuurlijk zo uh, in het nieuws is... negatief vanuit natuurlijk, ja. de politieke situatie die daar is. En voelt u bij die, he, bij die uh, kunstschatten die u dan letterlijk in uw handen krijgt... voelt u daar de geschiedenis? Ja, um, één omdat ik natuurlijk drie keer daar geweest ben. En uh, daar ook in het museum ben geweest. En daar ook rondgeleid door de directeur. Die natuurlijk zijn kunstwerk ontzettend mist. En laat zien, hier in deze vitrine heeft die kroon gestaan. En, um, en verder ook natuurlijk de, de periode dat ik in Kabul was. Dat je, je in je hotel, je liep met een uh, beschermend vest. Ja, in om, Kabul. En dat is natuurlijk echt, ja, als ik dat realiseerde. Ik, ik zat natuurlijk ook in, in, het, in het hotel waar twee grote aanslagen... Later hebben plaatsgevonden, als je dat realiseert. Uh, maar ik heb uh, toch ook hele bijzondere vrienden gemaakt. Afghanen, die ontzettend hartelijk en ook trots waren. Uh, en ook meewerkten om dit in, uh, in Europa, in Nederland ja, te laten zien. En in stand te houden dus. En in stand te houden. En nou ja, wat je ontzettend hoopt. dat natuurlijk als er eenmaal weer vrede is. dat het teruggaat. en dat de Afghaan weer hun eigen cultureel ja. erfgoed kan zien. Ooit waren het toch ook in de nieuwe kerk de Dode Zeerollen te zien? Nee, die komen nu in, de, in december. In de oh, toonstelling. Oh, die komen. Ja, ja. Ik de, de, de, samen oh, dan heb met ik ergens jo iets gelezen, maar. Uh... Ja, nee, nee, die komen. Die gaat 17 december open voor het publiek tot ja. en met uh, midden april. Maar daar heeft u nog be bemoeien zijn. Jazeker. Ik twee keer afgereisd naar, uh, naar het Nationaal Museum in Israël. En ze mogen eigenlijk nooit uh, worden ze uitgeleend. Nee. Maar alles is mensenwerk in het leven. En uh, nou, het Wat is zegt toch gelukt. Wat om het voor elkaar te krijgen? Nou ja, kijk. Alles is natuurlijk vertrouwen krijgen. Ze moeten geloven in het concept. En dat we zo'n grote tentoonstelling van meer dan 500 uh, kunstwerken... Uh, uit, uit 44 musea in de wereld, waar het een verhaal vertelt... het cultuurhistorische verhaal over het Jodendom... Nou, dat men dan toch besluit, dit is zo uniek... en dat in een, in een oude nou ja, christelijke kathedraal... Uh, dat men besloten heeft, nou, eenmalig, het mag naar Amsterdam komen. En dat is natuurlijk echt wel een, een heel historisch ja, en een uniek gegeven. Een kroon op uw werk? Ja, ja, ja, maar ik heb het, het, het genoegen dat je, je bent ook zo te, alles is, je moet ze overtuigen en de medewerking krijgen en wanneer je dat doet en het beste, het is allemaal mensenwerk ja. en als dat lukt dan krijg je daar adrenaline van. U bent natuurlijk niet alleen maar de man van de Nieuwe Kerk, maar ook van de hermitage. He? Ja, dat is inderdaad zo. Ja. Dat is uw kind, heb ja. ik begrepen. De opening, een enorme happening, wederom een fragment uit het journaal. Ja. De hermitage aan de achterkant. Ik heb me laten vertellen dat uh, een eindje verderop... het fietspad nog eventjes opengehaald is. Zodat straks de limousine van president Medvedev... geen hobbeltje hoeft te nemen. En daar is die muziek. Koningin <tied> Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... staan in uh, de opening van de hermitage te wachten. Terwijl burgemeester Cohen de president, de Russische president en zijn vrouw ontvangt. En u bent enorm veel naar Rusland geweest hè, om het te regelen. Ja, het is niet bescheiden. In 1991 ben ik voor het eerst afgereisd. En ik ben er nu uh, uh, bij die opening. vroeg eens een keer iemand. hoe vaak bent u er geweest? Ik zei, dat weet ik niet. Maar ik bewaar mij in al mijn agenda's. En toen op een regenachtige winterse dag. <laughs> ben ik eens gaan tellen. En ja. dat is nu 76 keer. 76 keer? Ja, dat is niet bescheiden. Maar ook, daar is natuurlijk ook echt vriendschap. En uh, daar met de conservatoren. met de directeur van de Hermitage in ja. Sint-Petersburg. om daar alles te bespreken. En uh, nee. Nee, dat is vriendschap en een voorbeeld van een fantastische samenwerking. Was het er zonder u niet gekomen of had u ook gewoon een beetje mazzel? Kijk, je moet eh, engeltjes op je, op je schouders hebben. Maar eh, het allemaal op het, op het juiste moment. Er kwam eens een gebouw vrij. En daar vroeg de eigenaar, die ook die niet van hervormde gemeente. of ik daar een idee mee had. Ik was al vanuit van de nieuwe kerk. al in. Eh, samenwerkte wel samen met de Hermitage Sint-Petersburg. Ja. Vier grote tentoonstellingen. En een, een museumdirecteur die eh, zei: Ik wil dit museum openstellen. Voor, voor de wereld. Het is een museum van de wereld. Het staat in Sint-Petersburg. Nou, niet iedereen kan naar Sint-Petersburg afreizen. En in het museumland zien wij ook voorbeelden. Denk aan Guggenheim in Bilbao. Het Hoofd, hoofdmuseum is natuurlijk in New York. Louvre, Fine Arts in Boston. Hebben ja. nou, we zo'n dependance als bedoel? Een niet. een satelliet. Ja, ja. En ik denk ook vanuit de historische relatie en, en fascinatie die, die de Russen en de Amsterdammers en de Amsterdammers Sint-Petersburg hebben, kon het niet beter dan in Nederland. Wat is uw favoriete werk wat daar hangt? Um, nou, er, is één, er zijn twee werken. Eén, uh, De Verloren Zoon van Rembrandt, die is prachtig. En de andere is De Dans van Matisse. En daar ben ik zeer trots op dat vorig jaar uh, een enorm schilderij... het wordt echt gezien als het uh, belangrijkste kunstwerk uit de 20e eeuw... dat is in een speciaal door de KLM ingezette 747 naar Nederland gekomen... en heeft in de hermitage Amsterdam gehangen. En wat voelt u als u kijkt naar dat schilderij? Uh, het is een, een, een schoonheid en een inspiratie. Kijk, als ik dat van, van, uh, van Rembrandt zie... zo'n zo voorbeeld van, van je inbeelden in dat oude verhaal natuurlijk uit, uit de Bijbel... en daarin slaagt om uh, die oude vader met die verloren zoon die het hele familiekapitaal opgemaakt heeft... en nou ja, nou ja, naar de hoeren is geweest en die toch wil vergeven. En dan zie je dat hij de oude man met een mannenhand en een vrouwenhand eh, schildert. Nou, dat is geniaal, vind ik. En het licht van Rembrandt, ja, dat hoef ik niet te zeggen. Dat is gewoon het eh, beste ter wereld bijna. Bent u na 1 november, na uw pensioen, het begin van uw pensioen, bent u al een keer geweest weer? Uh, ik ben in dat, ik ben uh, uh, uh, uh, we hebben net in Nieuwe Kerk een uh, schilderij van de Heilige Familie gehad. En ik heb daar in samenwerking met het Rijksmuseum een vermeer gebracht. Dus ik ben in, uh, in november daar nog geweest. Ja. Ja. ja, wordt het een zwart gat waar u in gaat vallen? Nou, zoals het gat. Het is ontzettend wel. Ik moet het hervinden. Kijk, ja. je, bent, je, je ja. bent een beetje uh, onthecht, ja. maar dat zal allemaal lukken. En ik heb ook plannen. Ik, ik ga eerst nog met mijn vrouw een reis maken. En op 1 maart open ik een, uh, een, een bureau waar ik ga meedenken over cultureel ondernemerschap en, uh, en culturele projecten. Ja, u gaat gewoon verder, eigenlijk een beetje. Ik ga drie dagen in de week is mijn plan. Dus theoretisch heb ik daar uh, afspraken met mijn vrouw gemaakt. En dat is een <lacht> beetje discipline, maar dat is mijn plan, ja. Heel veel succes en geluk daarin in die nieuwe Dank fase. U Dank u wel. Ik, uh, ik sprak met Ernst Veen, oud directeur dus van de Nieuwe Kerk en van de Hermitage Beide in Amsterdam. Ja, dit was hem weer twee dingen voor vanavond. Um, morgen dan is het woensdag. En dan zit hier Alice de Bruin met weer twee nieuwe dingen. Gesprekken kunt u terugluisteren en ook reacties kunt u achterlaten op onze site. Twee dingen. En klaar in Hilversum zit neem ik aan, Willemijn Veenhof mm -hmm. voor BNN Today. Ja natuurlijk. Ja natuurlijk. Dus Willemijn, vertel eens even wat ga jij bespreken. Uh, ook uh, hebben wij het over Rutte en Obama, maar ja. dan op een andere manier. We hebben het erover uh, vooral achter de schermen. Hoe gaat dat er precies aan toe? Waar komt hij binnen in de Westwing? Wat doet hij dan? Hoe zenuwachtig is hij? Nou ja, dat soort dingen. Hoe wordt dat helemaal voorbereid? Daar hebben we het over. Uh, we hebben het over Guido Weijers die gaat beginnen aan een nieuw programma en over het uh, psychiatrische rapport over Anders Breivik. Nou, en nog veel meer na het nieuws van half negen.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 De ministers van Financiën van de eurolanden hebben alsnog ingestemd met de toekenning van 8 miljard euro noodhulp aan Griekenland. Het geld was al eerder toegezegd, maar werd geblokkeerd omdat het onzeker was of Griekenland zijn bezuinigingsbelofte zou nakomen. De lijfarts van Michael Jackson is veroordeeld tot 4 jaar cel, de maximumstraf die hij kon krijgen. Ook moet hij een schadevergoeding betalen. Hoeveel wordt later vastgesteld. Drie weken geleden oordeelde een jury dat dokter Murray nalatig is geweest toen hij Jackson een overdosis van een narcosemiddel toediende. En een verbod op het illegaal downloaden van films en muziek lijkt van de baan. De Tweede Kamer ziet er niets in, in het voorstel van staatssecretaris Teven. Een meerderheid is bang dat de gewone internetgebruiker de dupe wordt van zo'n verbod. Teven zegt juist dat het verbod is bedoeld om aanbieders te kunnen aanpakken. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 29 november, 2.30 uur half negen. Goedenavond. Ontrekeningsvatbaar, psychotisch, grootheidswaanzin en paranoïde schizofreen. Dat is uh, brijf ik allemaal, blijkt uit het psychiatrisch rapport. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Dat hoor je zo meteen. En dan Conrad Murray, de arts van Michael Jackson. Die gaat voor vier jaar de bak in, dat is net bekend. Hoe wordt hier in Amerika op gereageerd? hoor je van Marieke Audians vanuit L.A.? En hoe begeleiden ze deelnemers aan realityprogramma's zoals O.O. Gerso eigenlijk? Dat weet Johan Veneman, want hij doet dat namelijk. En Bridget Maasland, want zij presenteerde realityshows. En, en hoor je zometeen, nou ja, rond kwart over negen is dat. Onze Joris Kreugel, die ging vandaag naar een demonstratie. Ze mogen blij zijn dat ik meegekomen ben voor de Roemeense ambassade in Den Haag. Want er staan op dit moment maar tien demonstranten. En die zijn hier omdat ze demonstreren tegen een nieuwe zwerfhondenwet in Roemenië. Dat wordt spannend. <laughs> Bridget Maasland zal er ook wel zijn geweest, denk ik. Die houdt ervan. Dan uh, Guido Weijers, die staat even niet in de theaters... maar die maakt wel een tv-programma en gaat acht weken lang zijn visie geven op het nieuws. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Maar eerst, Guido, hoe was jouw dag vandaag? Ik heb me vandaag helemaal het schompens gewerkt op de redactie van mijn tv-programma. Zometeen wordt het veel spannender, kan ik je beloven. Lucky <laughs> King. Ja, zometeen een uh, Today's Topics. Een updateje is dat Mark Rutte, als het goed is, nu een borreltje aan het drinken is met Obama. Orca Morgan is verhuisd naar Tenerife. Ze hangt nu uh, boven Habelsen, waar, waar ze ruim 17 maanden in heeft gezeten. En, uh, oh, ja. De verzorgers begeleiden haar door middel van kabels uh, die aan de hangmat zitten uh, naar de vrachtwagen. En uiteraard ook nieuws over Ajax... Mm. Zin in. Meer Waar naar. heb je meer zin in? Nieuws over Ajax of over Orca Morgan? Uh, Morgan. Ja, toch ja, Morgan. Toch, ja, toch ja, Morgan. Toch morgen. Waarvan jij altijd dacht dat een jongetje was vanwege Morgan Freeman. Ja, ja maar nee, het is een meisje. Het is echt een meisje. Ja. Nou ja, Henry Schut. Ja, dan maar het Ajax nieuws. hè? Luke ik Oren zou de... zeggen, zal ik dan maar gewoon gelijk weer gaan. Want ik heb het helaas ook over Ajax. Vind ja, jij ook al helaas? Ja, ja het is toch gewoon om moe van te worden. Ja, je, je hoeft, sorry, maar jullie bepalen wat je doet. Dus ja, je kan ja, het ook soms, zeggen, we hebben het er gewoon niet over. Ja, maar soms word je van nieuws ook gewoon, Hoe maar moet je het wel melden? Toch? En als je er eenmaal aan begonnen bent, ja, dan, vind ik, dan moet je het dat, dat ook maar gewoon ja, afmaken. Ja, ja dat, dat gebruiken gebruik ja. we ook altijd. Ja. Ik zal snel lezen. Steven ja. ten Haver, Paul Reumer, Marjan Offers en Edgar Davids... zijn vooralsnog niet van plan om uit de raad van commissarissen van Ajax te stappen. Gisteren werd door de ledenraad van Ajax het vertrouwen opgezegd in de raad... waar ook Johan Cruijff deel van uitmaakt. Het viertal liet in de verklaring weten dat ze wachten op een formeel verzoek. Indien het dan in het belang van de club is, zullen ze hun positie heroverwegen... en mogelijk toch terugtreden. Johan Cruijff heeft nog geen officieel officiële verklaring gegeven. Trainer Pieter Huistra heeft zijn contract bij FC Groningen... met een jaar verlengd. Dat loopt nu tot de zomer van 2013. De 44-jarige Huistra werkt al bijna anderhalf seizoen in de Euroborg. Groningen staat op dit moment negende in de eredivisie. Het won onlangs nog met 6-0 van Feyenoord... maar verloor met 6-1 van PSV. De Finn Kimi Räikkönen keert terug in de Formule 1. Hij stapt volgend seizoen in de wagen van Lotus Renault. Hij tekent een contract van twee jaar bij de Renstal. die op zoek was naar een vervanger van de Pool Robert Kubica... die nog niet voldoende hersteld is van zijn zware ongeluk. De 32-jarige Räikkönen veroverde in 2007 de wereldtitel met Ferrari... en dan na het seizoen 2009 afscheid en koos toen tot nu voor de rallysport. Dat was het. We zijn er na tienen met... Um, je weet. Tafeltennis. Nou, misschien wel. Nou, oh ja? Ja, ja. Oh, nou, dan ga ik zeker rustig. <coughs> dus her is goed, dankjewel. Radio 1 BNN today. Het psychiatrisch rapport van de Noorse massa Anders Breivik is vandaag gepresenteerd. Daar kwam onder andere uit dat hij leidt aan paranoïde schizofrenie, grootheid, waanzin en dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Maar wat betekent dat eigenlijk? En wat ging er in hem om toen hij in juli uh, 77 mensen vermoordde? Corinne de Ruiter is forensisch psycholoog. Corinne, goedenavond. Goedenavond. Ja, paranoïde schizofrenie. Dan denk ik, ja, dat betekent gewoon dat die stapel knettergek is. Ja, hoe uh, ja, zou je dat in leek taal kunnen formuleren? Uh... Wij zeggen dan, uh, nou, nou, zeg maar, er zijn vastgestelde criteria... in allerlei psychiatrische klassificatiesystemen. En hij moet dan in ieder geval last hebben van waandenkbeelden. Mm -hmm. En dat is in zijn geval, denk ik, het idee dat, uh, ja, dat zeg maar, hij een kruisridder is... die de wereld moet redden van uh, de islamisering. Ja. Uh, Noorwegen in het bijzonder, maar hij heeft het ook over heel Europa... eigenlijk in zijn uh, manifest onder andere... En en ten tweede zou hij waarschijnlijk dan ook last moeten hebben gehad van hallucinaties. Dus dat zijn waarnemingen, dat kunnen ja, zeg maar dingen horen, kan het zijn, of dingen mm -hmm. zien, die andere mensen niet zien. Dus sommige mensen horen bijvoorbeeld stemmen die hen dan opdragen om een bepaald iets uh, te doen. Ja, hangt dat samen met het feit dat hij dus in ieder geval ontoerekeningsvatbaar verklaard is? Is dat hetzelfde? Ja, ja, in Noorwegen is het zo dat je onterekening vatbaar verklaard kunt worden. als je psychotisch was. ten tijde van het misdrijf. En uh, ja, blijkbaar heeft men dat geconstateerd. En voor veel leken is dat. ja, moeilijk te bevatten. Omdat. ja, mensen zeggen dan van ja, maar hij heeft het toch gepland. Ja, en hij is er tijden mee bezig ja. geweest. En. Uh, maar ja, wij noemen dat dan, zeg maar, rationaliteit. Binnen irrationaliteit, en dat is vaak ook echt een kenmerk van een, van mensen met paranoïde schizofrenie. En de, dat zij, wil zeggen? Ja, ze, ze hebben dan het ze hebben allerlei waanideeën. Dus mm -hmm. het is het dat waanidee dat hij de redder is van uh, de tempelridder die uh, Noorwegen gaat redden van de ondergang. Mm -hmm. en, uh, en binnen die, ja, binnen dat irrationele idee. Uh, en ook het idee dat hij, ja, zeg maar, hij, ik las vandaag ook dat hij uh, dacht dat hij dan de regent van Noorwegen zou worden. Dus eigenlijk, ja, het wordt leider van Noorwegen. Ja, uh, ja dat is die grootheidswaanzin. En, uh... maar, maar binnen dat, hè, dat, dat uh, irrationele, zijn irrationele wereld, als dus ja. totale gekte, kon hij dus ja. wel rationeel handelen. Daar komt het op ja. neer. Ja, hij kan dan rationeel handelen en dus ook zo'n aanslag. ...plannen mm -hmm. en uh, nou ja, zeg maar, al dat soort dingen. En ja, maar ik, ik, uh, ik weet niet, kijk, ik, ben, ik heb hem niet onderzocht... ...en het zijn twee psychiaters en psychologen gebruiken vaak ook uh, psychologische tests... ...dus dat zou ik dan in ieder geval gedaan hebben ja. in zo'n geval... ...om te kijken of hij echt, ja, op dat moment uh, uh, niet wist wat hij deed. Want ja, wat ik wel wonderlijk vind, kijk, er zijn mensen met paranoïde wanen... Die niet 77 mensen doodschieten. Dus, ja. Ja, dus, dus de vraag is altijd van ja, wat heeft dan gemaakt dat hij uh, ja, die stap wel genomen heeft? En, en dat, ja, daarvoor moet je veel meer weten over ja. uh, zo'n geval dan uh, wat nu bekend is gemaakt. Zou je kunnen zeggen, hij is dus psychisch volstrekt niet in orde. Kan dat behandeld worden? Kan hij worden genezen? Ja, dat, dat zou moeten blijken. Uh, we hebben uh, sinds eigenlijk de jaren 50, 60 uh, goede medicijnen voor, tegen psychoses. Uh, dat zijn antipsychotica. Er zijn de afgelopen uh, tien jaar ook nog weer nieuwe middelen bijgekomen, die wat beter zijn volgens mm -hmm. sommigen. En uh, ja, het is altijd af. Ja, ...afwachten of iemand reageert. Dus of die waandenkbeelden minder worden als mensen die medicijnen gaan nemen. Ja. Bij veel mensen is dat wel het geval, maar bij sommige mensen niet. En het kan ook voor een deel afhangen van... De tijd duurt dat ze psychotisch zijn geweest. En ja, als je het verhaal zo leest van Breizik... dan lijkt het toch alsof deze daad een hele lange aanloop heeft gehad. Dus misschien ja. is hij al wel jarenlang uh, psychotisch geweest. En dan is het en... weer moeilijker om iemand te behandelen natuurlijk. Ja, meestal ja. is het dan wat lastiger. Goed, nou ja, de rechtszaak moet nog beginnen. Dan uh, gaan we daar nog veel meer over horen. En dan horen we jou ongetwijfeld ook nog vaker. Corinne Ruiten, dank je wel. Graag gedaan. Zometeen, Guido Wijers heeft even een jaartje vrij afgenomen van theater. Uh, maar hij heeft het nuttig besteed. Namelijk, uh, hij heeft een programma gemaakt aanstaande zondag te zien bij de Cairo. Guido Wijers ontweekt zometeen meer. Lenny Gravitz. En komende vrijdag dan treedt hij op in de allereerste live show van The Voice uh, of Holland. Hij schijnt een goede vriend te zijn van een van de kandidaten, Christopher Max. Die hebben ook al eens samengewerkt. Dus dat wordt spannend, wie weet ook nog wel een duet tussen die twee. PNN today Willemijn Veenhoven. Cabaretier Guido Weijers die heeft een jaartje vrijgenomen van het theater... en dus tijd zat om weer eens wat anders te proberen. Nou, vanaf komende zondag, dan kan je dat zien... dan gaat hij acht weken lang zijn visie op het nieuws geven... in het nieuwe KRO-programma Weijers Ontweekt. Guido, goedenavond. Goedenavond. Ja, en dit wordt het. Eindelijk, Weijers Ontweekt. Oh, welcome to my Grid! Dit is traditie. Ho, ho, ho, ho. Ontweken ja! is het loslaten van de week. Elke week op zondagavond bij de Caro op Nederland 3. Nederland 3, let the shit, yo! Ja, dat backlagger, lekker, ontweekt. Oh. Goed woord. Zo jammer dat je de beelden niet kunt zien. Ja, ja, die, zijn, die, had je, die had je te zien op YouTube, die had je daar even bij moeten zien. Ja. ja je hebt, um, even, even terug naar vorig jaar, want toen heb je tijdens het uh, TV-lab... die experimentenweek van de publieke omroep. Toen was ze al de voorloper van dit programma eigenlijk. Uh, toen heette het nog de Week van Weijers. Toen had je het ja. onder andere even een fragmentje over het CDA. Ik vind Maxime Verhagen echt de grootste gladjakker van Nederland. Ja. Hij is volgens mij zo glad dat hij eigenlijk een bordje bij zich zou moeten dragen met pas op slipgevaar. Ja. Maar, maar sinds, sinds, dat, sinds die gluiperige actie van Ab Klink deze week, is Ab Klink ineens te gladsen en lijkt Maxime ineens op schuurpapier. Hé hm. hey Giddo, voor een live publiek, uh, is dat nu weer zo? Zeker, ja. Ja, ik blijf natuurlijk toch een theaterman. Dus zonder het publiek uh, is er geen programma te maken voor mij. Ja. Maar niet alleen maar voor publiek. Hè? Je maakt ook uh, sketches en zo. Ja, nou, dat, is, dat, is, dat is nieuw. Dus ik heb geen idee of het leuk is. Maar ik vond het in ieder geval leuk om het allemaal uh, te proberen. Zeg maar. En donderdag uh, ja. hebben we nog een draaidag. Dan gaan we wat actuele dingen opnemen. Ja. Maar het is gewoon vooral uh, om mezelf te prikkelen. Nieuwe dingen. Ja, ja want uh, sketches dus met typetjes daarin. Nou heb ik wat foto's van je gezien uh, op je Twitter. Die gaan we nu uh, Twitter wij nu op dit moment ook eventjes via BNN Today. Oh, wat leuk. En Guido, jezus man, eh, wat kan jij er angstaanjagend, overtuigend, vertiefd uitzien, jongen? Wat goed hè, ja. Niet te glazen. Ik geloven. denk dat je dat je uh, uh, doelt op uh, Sherry Gaafnek van Bavel, bijvoorbeeld. Dus, dus dan uh, bijna zo'n, uh, wat heet die, New Kids typetje. Dat ja. je een kaalkop tussen, iemand met een tatoe in zijn nek. Die, maar die vooral, een... ja, die is gruwelijk eng. Ja, ja, ja. ja. En, uh, <laughs> maar we hebben ook een, uh, een kakker uit Naarden. En uh, zo, ja, gewoon verschillende types inderdaad. <laughs> ja, en, en ik, ik dacht, dat vind ik nogal wat voor jou, want jij bent toch best wel een ijdel mannetje, toch? Zeker, ja. ja. ja het is ook wel, uh, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. En ik moet ook zeggen dat, dat uh, dit had ik vijf jaar geleden nooit gedaan. En nu vind ik het ook wel leuk om af en toe vertiefd uit te zien en een typetje te spelen. Ja, ja. Maar, want vijf jaar geleden toen was je nog te ijdel. was er of? veel ijdeler dan nu. Ja. Ja. Hey, dat, die, zeker die, die uh, typetjes zoals die, een beetje low life, uh, die ene met die kale kop en een uh, tatoeage in zijn nek, dat doet een beetje denken aan, uh, aan vroeger, uh, iedereen kent het nog wel, zondagavond, keek op de week. Even een fragmentje. Een fragmentje van um, Kees van Kooten, die heeft het over nederwiet. Ik uh, bloon nou bij elkaar uh, zo'n 30 jaar joints... en ik geloof uh, niet dat het verslavend is. Want ik voel me er gewoon goed bij, weet je wel, weet je niet... Ik heb het altijd gebruikt als uh, afrodisiayak. Dus om, uh, om je er seksuele van te voelen, weet je wel, weet je niet. Dus met alle partners was het altijd zo... dat we eerst een potje gingen blowen... en dan naar bed om de keutens te bedrijven. Maar op een gegeven moment denk je toch van... Uh, ja, zou ik het nou net zo lekker vinden met een, uh, met een cola tik op, weet je wel, weet je niet. Dus ik heb het ook geprobeerd om uh, zonder te blowen dan de keutens te bedrijven. Maar dan had hij wel gebloot. Ja, ze zeggen altijd van niet, mannen, maar dat voel je toch als vrouw, weet je wel, weet je niet. Dan gaan ze altijd zo lijpen je knieën liggen, likken en zo. En zo lekker zijn mijn knieën nou niet. Dus Eigenlijk heb je toch geestelijk, heb je dan een condoom om? <laughs> ja, dat was de, de blauwende oudere jongeren. Heb je daar een beetje door laten inspireren? Uh, helemaal niet. Helemaal niet. Maar je bent wel de derde journalist die vraagt of het te vergelijken is met Van Kooten en Dubie. Ja, en, uh, daar dacht met... ik wel aan, ja. Ja, maar ja, tu tu tu tuurlijk is het te vergelijken, hè? want je kunt uh, Moeder Theresa en Saddam Hussein ook met elkaar vergelijken. <laughs> maar, maar er zit niet zoveel, uh, mm. maar het lijkt niet op elkaar. Nee, nee. Maar goed, ja. je, je gaat wel de week bespreken uh, en je doet typetjes. En ja, je geeft je mening over het nieuws in die ja. zin misschien een klein beetje, lijkt dat wel. Ja, ja. Kijk, je, hebt je had natuurlijk kopspijkers en je hebt ook dit was het nieuws. Ja. En je hebt ook uh, in Engeland natuurlijk uh, dan de Daily Show en uh, ja. Ja, dan is het overal mee vergelijken. Ja, maar hey. het wordt zeker vooral humortypetjes, sketches, stand-up comedy, uh, ja, van alles. Hey, en dan ben je natuurlijk deze week druk aan het opnemen, maar het is komende zondag. Uh, ja. En een zaterdagavond neem je alles op, toch? Ja. Ja, dat is ja. natuurlijk wel een beetje risico's. Stel je voor Als... dat er nog iets gebeurt op zondag. Zeker, ja. Maar ja, dat is een kwestie gewoon van, van uh, productionele... Uh, uh, zaken zeg maar. Ja, je, ja. je kunt niet uh, altijd live, want dat is drie keer zo duur en dit is gewoon ook voor iedereen een experiment. En ik weet zelf ook helemaal niet of ik goed ben in presenteren of niet. Dus het is voor mij één, grote, één groot avontuur. Dus daarom is het ook wel veilig om een uh, uh, ja, dag ja. eerder al uh, iets op te nemen. Uh, je, je klinkt uh, bescheiden, Guido. Echt waar? Ja. Ben, misschien ben ik gewoon. Dat ik niet een, van je tataal, Misschien is het gewoon vol angst. Misschien is dat het gewoon. Ja. Ik ben nu een soort. Uh, weet je, dit programma is natuurlijk niet waar ik uh, al heel bedreven in ben. Of waar mensen mij van kennen of zo. Dus ik voel me een beetje als een soort yogi wat in een, in een hele kleine lift staat. Maar wel gewoon zes stuiterballen. Gewoon zo. Pof, op de grond flikkert. En niet weet aan welke kant welk balletje terugkomt. Ja. Dus, ja. dus gewoon, ik heb totaal geen idee wat er gaat gebeuren en of dit leuk is of niet. Of, of, want het is zo nieuw voor mij allemaal. Beetje zenuwachtig. Ja, gewoon spannend. Ja, ja. Weet je, zenuwachtig dat is dan wel weer, dan ga ik er minder bescheiden zijn. Uh, weet je, ik ben wel iemand dat als ik bovenaan een berg sta. Gewoon, met gewoon, met dood, gewoon doodsbang natuurlijk, daar komt het op neer. Eigenlijk. Dat is het. Nee, maar als ik <laughs> bovenaan een berg sta en ik wil skiën. dan denken sommige mensen denken bij twijfel niet gaan. En ik denk juist op die zwarte piste bovenaan. Dan duw ik gewoon net zo mijn stomer naar beneden, denk ik. En nu gaan we vol erin. En dat is komende zondag te zien op Nederland 3 om 5 voor 10. Guido Wijers yes. ontweekt. Dankjewel, Guido. Goedenavond, hoi. Radio 1, BLM Today. Dat komende zondag, maar zometeen. Waarom zijn plastic verpakkingen altijd zo lastig te openen? Dat hoor je zometeen in durven te vragen. En iets na negenen hebben we spannende smokkelverhalen voor je uit de middeleeuwen. Toen smokkelden ze hele andere dingen dan drugs. Het is nu de dag van Johorskogel. Er worden dranghekken geplaatst, hè? Achter, Achter zijn die honden ook gewend? Achter een dranghek voor de Roemeense ambassade met tien demonstranten op dit ogenblik. Misschien komen er nog meer, maar het zijn voornamelijk vrouwen. En ze zijn hier aan het demonstreren tegen een nieuwe zwerfhondenwet in Roemenië. Jacqueline? Ja. Daar staan we hier achter ja. een dranghek. Ja, ik had gehoopt op meer mensen... Nou, ja. Ik had het eigenlijk wel een klein beetje verwacht toen ik het persbericht las. Waarom? Ja, ik denk zoiets van ja, Roemeense zwerfhonden. Het is zo'n fair-of-bed-show. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik hou van beesten. Mm -hmm. Niet in mijn huis, maar ja. ik zou wel naar de dierentuin toe gaan bijvoorbeeld. Maar om te gaan demonstreren op een dinsdagmiddag om twee uur. Is het nou zo ernstig gesteld met de zwerfhonden in Roemenië? Ja, het is echt afschuwelijk. Ja, ik kom er regelmatig. Ik hou van het land, maar ik zeg eigenlijk altijd ik hou van het klote land. Ik vind dat er echt enorm veel vreedheid is uh, tegenover dieren. Maar wat, wat signaleer je dan? Je ziet overal honden. Puppies, honden, dode honden. Langs de weg zie je overal dode honden liggen. Een overschot van 3 miljoen. Dus dan, aan de ene kant is het wel begrijpelijk dat de regering zegt... oké, okay, we gaan er eens even wat meer afmaken. Nee, het is begrijpelijk als de regering zegt... we moeten het probleem aanpakken. En wij hebben denk ik uh, 30, 40 jaar al wetenschappelijk bewezen dat je dat moet aanpakken door te steriliseren, te vaccineren. En dan neemt dat probleem vanzelf af. We hebben hier in Nederland toch ook geen zwerfhondenprobleem? En de manier waarop? Dat is afschuwelijk. Is Heb je het echt... gezien? Ja. Zoals wat? Nou ja, gewoon honden die allemaal op elkaar gestapeld in een hok liggen dood te gaan van de honger. En honden die vergiftigd worden met, ja, echt spul waar ze, waar ze door lijden. Honden die gewoon worden doodgeslagen. Dat... Ik heb een dierenarts gesproken uit Roemenië. Die steriliseert honden. Honden krijgen dan een oormerkje. En de hondenvangers die weten dan... Hé, die hond is gesteriliseerd. Die kan geen puppies meer voortbrengen. Dus die raakt onze broodwinning. Het is business in Roemenië... om honden te doden. Dus wat doet hij? Die? die gesteriliseerde hond die doodt hij die als eerste. En die hele agressieve honden... die mensen bijten waar de pers zo van vol is... die laat hij lopen. Want dat is zijn broodwinning. Worden die honden nou net zoals in de Oekraïne ook levend verbrand? Ja. Ongelooflijk, hè? Nou ja, weet je, het, het ergste wat daar gewoon gebeurt is dat, dat mensen een, een nestje krijgen... en dat nestje gewoon ergens in een bos dumpen. Dat, daar liggen gewoon al die puppies dood te gaan. Iedereen vindt dat ook heel normaal. Even om ons te organiseren. Leuk dat jullie allemaal zijn. Uh, ik ga straks even een verhaaltje houden over waarom we hier zijn en wat we hier doen. Uh, dan gaan we even allemaal 15 minuten stil zijn... met een stuk tape over ons mond, dan gaan we naar de ambassade kijken. Omdat hè, de mond van uh, de dierenbeschermers, die het op een andere manier denken... zo'n zwerfhondenprobleem aan te pakken, die wordt de mond gesnoeid. En de zwerfdieren zelf natuurlijk ook. Het is wel een hele ouderwetse manier, dit, hè? Ja, dat vind ik toch ook. <lacht> het is echt zo 2000 nul. <lacht> Met bordjes omhoog. <lacht> het heeft ook iets knullers, hè? Dan ben je ja. toch wel mee me eens, of niet? Jawel. Ja, maar denk je dat het iets uit gaat halen? Tegenover de Roemeense regering? Nee. We kunnen net zo goed naar huis gaan. Ja, doen we zo meteen ook. Maar we gaan toch nog eerst even ons punt maken. En jullie krijgen allemaal een plakketje op je mond. Heel rustig straks. Heb je zelf een hond? Nee, ik heb geen hond. We hebben hele leuke honden in Roemenië voor ja, je. Ik, ben, ja, ik vind het leuk om ernaar te kijken en bij vrienden te ontmoeten. En oh, de dierentuin weet. vind ik ook te gek. Maar... Ja, ja. Wie weet dat je zegt, van, nou misschien toch wel een leuk hondje. Dan moet je natuurlijk geen hondje uit de broodfok nemen. Dan moet je gewoon natuurlijk een hondje uit Roemenië nemen. Doe je plakketje maar op. Ja, is goed. Kun je nog praten? Nee. Nou, we moeten maar even stil zijn. Het is toch ook wel een serieuze mm. zaak. Mm. Zoals jullie horen, het is doodstil. Alle demonstranten hebben tape op hun mond. En ze staan te kijken achter een dranghek naar de Roemeense ambassade. Waar geen enkele beweging is. Alleen staat een raam open. Maar krijgt niet het idee dat de ambassadeur nog even naar buiten komt om hun verhaal aan te horen. Het leed van deze beest in Roemenië is verschrikkelijk. Maar voor mij zou het te ver gaan om hier op dinsdagmiddag te gaan staan demonstreren. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, Go the horns in the cars in the street We walked away from the lovers' leap Opposite direction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 Is my heart on the side of my sleeve. Whispering something I can hardly believe. Let me take the lead, cause love is all we need. PNN Today. Hashtag durf te vragen. Het Magiel vraagt waarom zijn plastic verpakkingen van bijvoorbeeld hoofdtelefoons altijd zo lastig te openen. Hashtag durft te vragen. Met André Haberts, brancheorganisatie FIAG voor consumentenelektronica. Plastic verpakkingen die lastig te openen zijn, zitten om kleine, relatief dure producten die snel gestolen worden en die iedereen graag wil hebben. Denk aan hoofdtelefoontjes of batterijen, sd kaartje, USB-sticks, dat soort zaken. Waarom doet de winkelier dat? Die wil heel graag dat het ook afgerekend wordt als het uit de winkel meegenomen wordt. En hij zegt van nou, maak wel een lastige verpakking, anders haalt u het eruit, stopt u in uw zak en ik kan er als winkelier nooit meer bewijzen dat dat SD-kaartje of dat setje batterijen hier in de winkel hoorden te liggen. Het is niet zo dat je ergens tussen twee stuk plastic je vingers kunt stoppen of zo. Het is echt gemaakt om niet open te gaan. Dus je zult het echt met een schaar open moeten knippen. En misschien dat ze in de winkel, met name bij de doe het zelf zaken, zullen ze best bereid zijn het voor je open te maken. Hashtag durf te vragen. Zometeen meer BNN Today. Eerst het nieuws.